Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Maastad regels over het indammen van infecties overtreden. Zo werd een patiënt pas na zeven weken geïsoleerd, terwijl dat eigenlijk meteen moet gebeuren. Blijkt uit gesprekken van de NOS met betrokkenen. De besmetting met multiresistente bacteriën, waar het ziekenhuis al drie kwart jaar mee kampt, kon daardoor voortwoekeren. Het Maastad ziekenhuis zegt dat de regels wel zijn opgevolgd.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 Frankrijk versnelt de terugtrekking van zijn troepen uit Afghanistan. President Sarkozy heeft dat bekendgemaakt tijdens een onverwacht bezoek aan dat land. Nu zijn er nog 4000 Franse militairen in Afghanistan. Eind volgend jaar moeten dat er 1000 minder zijn. De Fransen die in Afghanistan blijven worden gelegerd in Kapisa, een provincie in het noordoosten van het land. Amsterdam is gedaald op de lijst van duurste steden ter wereld voor expats Vorig jaar stond Amsterdam in het jaarlijkse onderzoek van adviesbureau Mercer nog op plaats 35, nu op 50 In het onderzoek is onder meer de prijs van huisvesting, kleding en vervoer meegenomen In Karachi en Pakistan is het leven voor expats het goedkoopst Moskou is met de vierde plaats de duurste stad in Europa Op één op de lijst van duurste steden ter wereld voor expats staat net als vorig jaar de Angolese hoofdstad Luanda het weer, eerst nog wat zon, vanmiddag meer bewolking en vanuit het zuiden buien. Vanavond en vannacht kan er plaatselijk veel regen vallen. Het wordt warm met 22 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen bewolkt, af en toe regen en 18 graden. Dit was het NOS-journal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de randstad staat er veel op de A7 Hoorn richting Zaandam. Bij de Afrit Zaandijk 5 kilometer. Aansluitend op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Tussen Kroemeni en Oostzaan 6 kilometer. Op de A9 alkmaar Amstelveen. Bij de Afrit Haarlem Zuid 3. Op de A10 de ring Noord richting Den Haag. Tussen Kadulen en Knoopend Koenplein 2 kilometer. En op de A10 de ring Zuid richting Amersfoort. Tussen Osdorp en Afrit Rij 6 kilometer. Na een aanrijding zijn we bij Rai, 2, Rij 2 rijschoken dicht.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 We gaan even naar het volgende. To the France, de tijd van mijn leven. Ik luister naar mijn radio, de strijd van en. We hebben nieuws over de Tour de France. De Spaanse wielrenner Ahmed Turzuka heeft zondag de ronde van Frankrijk naar Val moeten verlaten. De renner van Euskatel, Euskadi was betrokken bij een valpartij bij het 40 punt. Stapte nog wel op en gaf later alsnog op. Turzuka is naar het ziekenhuis vervoerd. Ook de Rus Pavel Broed is zondag uh, afgestapt. De renner van Katusha was van vroeg in de reg achterop uh, geraakt. Ook Nederlands nieuws, want Wouter Poels...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 Over Robert Geising, natuurlijk de belangrijkste man van, um, van Nederland. Dat zometeen. Ook nieuws over Rob Ruig voor kanselij. Hij zegt het is de grootste onbekende in het Nederlandse peloton. Rob Ruig eindigt in het achtste etappe de eerste rit met een aantal, griffen, een aantal pittige beklimmingen. wel als beste Nederlander. gisteren dus. En dat terwijl de tour voor, volgens hem nog niet is begonnen.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 Ja, dan denk ik, je ziet er nog goed uit vandaag. Dat. Ja, dat denk ik dan, ja. Ga maar goed zitten. Ja, precies. Als het allemaal goed zit, dan, uh, dan zit de rest ook goed. Dus, uh, ja. Rob Ruig, dus. Uh, een uh, onbekende favoriet in de Nederlandse peloton. Ook uh, natuurlijk nieuws over Robbe Gees. Want Robbe Geesing is voor de start van de etappe naar Zaanvloor. En opgewekter dan op de avond die daar uh, aan voorging. De komma van Rabobank heeft uh, goed geslapen. En maakt zich geen zorgen over het uitrijden van de etappe van vandaag. Om 11 uur vanmorgen draait de oranje-blauwe bus het marktplein van Iswaro.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 Een beetje op de verkeerde kant volgens mij, want nu voel ik mijn ribben weer, maar het is altijd wat. En, uh, nou ja, het begint aan een beetje een droevig verhaal te worden natuurlijk. Dus uh, laten we maar gewoon gaan fietsen. En dan uh, hopelijk morgen uh, ja, die rustig, die kan ik wel, uh, wel goed gebruiken nu. Dus uh, dat kan eventjes een beetje bij kan komen. Je lacht toch een klein beetje. Ja, ik moet wel wat hè. Het is gewoon uh, wat ik gisteren al zei, zo is het niet leuk om te fietsen, maar uh, mannen werken hard voor mij en ik ga natuurlijk gewoon uh, mijn best doen. En, uh, ik ben ervan overtuigd dat ik een sterk lichaam heb en dat ik verderop in de Tour nog wel weer uh, betere, betere dingen ga laten zien dan wat ik de afgelopen dagen heb gedaan. Toch klinkt het allemaal op al beter. Geestien kijkt zelfs weer vooruit. Dat doet ook ploegleider A3 En dan over de rit van vandaag.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 De Tour de France, die volg ik nu al vele jaren. Met een transistorradiootje op het strand. Met ik weet het aan mijn oor. Zo rolde ik de zomer door. Radiatour klonk toen al door het hele land.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 De ploeg van post niet te verslaan, hadden de gele trui weer aan. En Theo Komen een weer achter nog de motor, de op te verslaan. De Tour de France, de tijd van mijn leven. Gekluisterd aan mijn radio, de strijd van Joop en van Iren. Kom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 En de nieuws. Do you believe in love? Zondag in Genemeland. Je blijft op de hoogte. Blijf op de hoogte. En we gaan even kijken naar het regionieuws. En we gaan meteen beginnen met een aantal mensen feliciteren... ...want de volgende acht leerling van het Wim Gertenbach College... ...naar een herexamen alsnog geslaagd. geslagen. Het gaat om Dennis Bahar, Jamiro Heil, Sebastian de Jong... ...Michelle Koper, Hessel Luiken, Margot Maguet, David Mel en Melody van de Stam. Van harte gefeliciteerd!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 de moeder en de drie kinderen, ze zijn alle vijf overleden tegenvolgen van de brand. Er is geen sprake van andere uh, verwondingen. Nou, is er een conclusie gekomen?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 gehad. De brandweer was snel. De platen hebben helaas niet meer kunnen voorkomen dat alle 50 gezinsleden de brand niet hebben overleefd. Vreselijk nieuws natuurlijk. Even naar het, het volgende. Attention! Attention! Bekend natuurlijk. Oké, okay, here we go. Ja, wat goed nieuws. Op het Badhuisplein in de Aangentse boulevard worden zo'n 30 zaken opgebouwd. Voor de oudere jeugd staan er uh, een autoscooter, number one, een trip en de rupsbaan klaar. De toppers uh, op een kermis in Zandvoort zijn breakdance en de turbo poliep. Voor de jongere kermisbezoekers staan er een draaimolen en de mega trampoline opgesteld. Altijd prijs geldt van de kleinsdiensten bij skibal en lijntrek. De beginnigheid kan door de volwassenen worden getest bij de Grand Pucer, Grijpkranen en de schietsalon, de oliebollen en de suikerspinnen en de kraam. zorgen voor het stillen van de hongerige maag en de lekkere trek. Een spe, spectaculaire attractie zorgt ook voor een uh, vol feestprogramma voor onder meer nog meer vertier. Op beide zaterdagavond zal er uh, om half elf een spetterende en spectaculaire vuurwerkshow worden vertoond. Waardoor de skyline van Zandvoort prachtig zal worden verlicht. Die, uh, dinsdag en donderdag zijn eurodagen. Op deze dagen zullen de attracties hun rondjes leggen. 1 euro per rit. Op woensdag om 7 uur zal de rode hagenmonster Elma uit Seeselstraat Elm, uh, een bezoek brengen aan de kermis. Uiteraard zal hij daar alle tijd nemen om een keer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 en zaterdag van uh, 12 tot 1 en op zondag en overig uh, door de weekse dagen van uh, 12 tot 12, uh, van uh, 12 tot 12 voor korting moet men zeker eens gaan kijken op www.kermiskorting.nl want dan staan bonnen die recht geven op een leuke korting op toegangsprijs van allerlei uh, attracties de kermis vindt plaats op uh, de boulevard en het uh, badhuisplein het is uh, 5 over half 4, Goedemiddag, zondag in Kemeland met de nieuwe van Anouk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 are you somewhere feeling lonely or is someone loving you you tell me how We waar... dest persone in non ho provato cogliere non so Weil riesco quasi sempre tanto a insostamenti quando dal spazio me ne uscivo un po' for you.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 In de Randstad staat er file op de A4, Den Haag richting Amsterdam, bij Knoppen Nieuwemeer 3 kilometer. Op de A7, Hoorn richting Zaandam, bij de Weidenwormer 3 en bij de Zaandijk nog eens 3 kilometer. A8, Zaandam richting Amsterdam, tussen Krommenie en Oostzaan 6. A9, ook maar richting Amstelveen, tussen Bevenwijk en Alvethaarno-Zuid, ook 6 kilometer. Na een aanrijding op de A10, de ring zuid richting Amersfoort, tussen Geuzelt en Alvetraai 7 kilometer. Op de A10, de ring noord richting Den Haag, tussen Kadule en Schellingwoude 4